4 uur. Het NOA-journal. Lizela Thomasen. De politie heeft tijdens de jaarwisseling 723 mensen aangehouden. 180 arrestanten moesten meerdere dagen in de cel blijven... blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het OM zegt tevreden te zijn over de lik op stuk aanpak. Vorige week moesten 16 verdachten op een supersnel rechtzitting verschijnen. 126 mensen zijn opgepakt omdat ze zich tegen de politie... of hulpverleners hadden gekeerd. Ze hadden bijvoorbeeld een agent gebeten... agenten bedreigd of met flessen gegooid...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 De Amsterdamse wethouder Heelhorst eist de actie van de school nadat hij een brief over het incident had gekregen van de buurtbewoner. Na een gesprek tussen het Huygens College, de politie en de gemeente is besloten om maatregelen te nemen. Een woordvoerder van de school. Vanaf volgende week donderdag komt er een schoolveiligheidsteam op school. En die, dat bestaat uit een agent, een leerplichtambtenaar, twee leerplichtassistenten en de schoolveiligheidscoördinator. En die gaan uh, kennismaken met de leerlingen en uitleggen wat ze gaan doen. En hun hoofdtaak is uh, de relatie met de buurt herstellen en, uh, en zorgen voor rust. De school in Amsterdam was onlangs ook in het nieuws... omdat enkele leerlingen betrokken waren bij de dood van, een gren van de grensrechter Nieuwenhuizen... en omdat medeleerlingen hun solidariteit met de verdachten betuigden.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 Steven Spielbergs film over de Amerikaanse president Lincoln is dit jaar de grote kanshebber bij de Oscars. De film werd twaalf keer genomineerd, onder meer voor Beste Film, Beste Regie en Beste Acteur voor hoofdrolspeler Daniel Day-Lewis. Life of Pi sleepte elf nominaties in de wacht. De verfilming door Ang Lee van een boek over een jongen die schipbreuk leidt met een tijger maakt onder meer kans op Beste Regie en Beste Film. Het weer vanavond eerst bewolkt en soms regen. Later vanuit het noorden opklaringen en op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen overdag zonnige periode en langs de noordkust een enkele winterse bui bij een graad of twee. In het weekend blijft de middagtemperatuur onder het vriespunt. In het zuiden is er dan kans op winterse neerslag. Aan WB verkeersinformatie, de avondspits begint rustig met zes files, die zijn goed voor 18 kilometer. Goed nieuws over de A7, Zaandam richting Hoorn. Een tijd lang stond haar vrachtwagen stil op de rechterrijschok. Die is weer open tussen Purmerend Noord en af in Averhoorn, drie kilometer. Verder de meeste vertraging momenteel bij Rotterdam. De langste file op de A15, Maasvlakte Rotterdam, tussen Rozenburg en Spijkenisse, 4 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is dan wel kerstreces in Den Haag. Dat wil zeggen dat de Tweede Kamer met vakantie is. Veel kamerleden zijn ook weg. Maar ons eigen politieke panel is gewoon hier. Gewoon op de post waar ze horen te zijn, want de politiek staat nooit stil. Er is altijd nieuws. We hebben vandaag drie gasten. Ria Katz is parlementair redacteur bij het Financiële Dagblad. Hartelijk welkom. Aukje van Boesel, parlementair verslaggever bij De Groene Amsterdammer. En Toon Genen, en hij is voorzitter van De Jonge Socialisten. Zeg maar de jongere tak van de Partij van de Arbeid, maar het wordt altijd bijgezegd onafhankelijk daarvan. Zeker. Ja. Maar met een lichte, een lichte rode vleem daarover, toch wel. Nou, stevige rode. Ja, ja, Roder dan de ouderen, nee, natuurlijk. Roder dan ja. rood. Ja, ja. Ja. Ria Kat, je doet voor het eerst mee. <tie> ja. uh, gestudeerd in Groningen en Amsterdam, journalistiek en geschiedenis. Klopt. Toen bij AD Nieuwsmedia gewerkt en bij, het, uh, bij de Haagse krant. Haagse krant. Haagse, Haagse, Haagse, ja. Haagse, Courant. Courant, ja. Haagse krant, zei, zeiden wij, toen hij nog bestond... Uh, een tijd lang bij de sociaal-economische redactie van het Financiële Dagblad. En nu de overstap naar de parlementaire uh, tak. Waarom? Omdat ik het heel graag wilde. En omdat het ook een heel logische overstap is... Uh, om vanuit het sociaal-economische middenveld naar Den Haag over te stappen... waar ik ook onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid volg. Maar het is gewoon ja, ja. minder technisch en meer op de politiek gericht... maar de onderwerpen zijn vaak hetzelfde. Ja, zou je het kunnen zeggen. Maar in ieder geval vanuit een andere invalshoek. Niet vanuit het middenveld, maar vanuit de politici... Luitenkamer. Ja. Hartelijk welkom dus bij Dankjewel. ons panel. Laten we eerst even een, een, een laatste nieuwsberichtje. Hans Spekman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. heeft er meer dan genoeg van om anonieme scheldkanonades te ontvangen. op mail en, en op zijn telefoon. Dus hij zegt: Ik ga voortaan de haatmail publiceren. Uh, Eén daarvan is, en dan zegt hij, dat is nog de minste gore landverrader. Dat komt dan vrolijk binnen. Het is bijna allemaal anoniem. Hij zegt, ik, ik hou, hou er mee op om daarover te zwijgen. Ik kom ermee naar buiten. Uh, is dat een, een verstandige actie? En zo ja, wat denkt hij er dan mee te bereiken? Akje van Roesel. Uh, ja, ik weet niet. Hij wil natuurlijk, ik neem aan dat hij wel aankaarten. Uh, uh, uh, kijk eens wat er allemaal verzonden wordt en hoe... hoe uh, nou, dat dat stuitend eigenlijk niet kan. Ja, stuitend. Ja, onwelgevallig, maar dat was, vond ik eigenlijk nog niet hard genoeg. Maar nee. stuitend is inderdaad een beter woord. Uh, um, met enige ironie, denk ik wel. Ik weet niet waar transparantie toe leidt. Uh, want misschien wordt het dan wel alleen nog maar veel erger. Dat je het uitlokt. Nee, dat vind ik anders. Nee, dat is geen uitlokken. Uh, uh, maar... Nee, niet bewust, maar dat hij dat uh, onbewust... In, mensen een zin... idee brengen, ja. ja, dat bedoel ik. Ja, mm. ja Maar, maar uit, ja, het moet tegenwoordig heel voorzichtig zijn... Want met de uitlokken, dan heb je het al gauw zelf gedaan. En dat wil ik dus absoluut niet zeggen. Nee, ik vind dat het niet kan, dat nee, soort heetmail. dat hij meer Dat uitlokt ik tegen, weet. Zijn willen ja. tegen zijn wil ja. ja. in natuurlijk. Dus tegen Oh, sorry. Ja. Ria -Kart? Ja, ik begrijp wel dat hij de maatschappelijke discussie wil aanjagen door dit soort uh, ja, grove mail te publiceren. Het is inderdaad de vraag waar dat toe leidt. Maar uh, hopelijk krijgen mensen het idee van, goh, gebeurt dit en dit kan niet, laten we hier mee ophouden. Maar misschien uh, ja, wordt het alleen maar erger. Het valt niet te zeggen, maar op zich vind ik het goed dat hij het doet. Mm. Ja. Tongene, de meeste mensen zeggen altijd... ook uh, anonieme briefjes, geldkamerlaars ga ik niet in. Misschien moet hij dat wel doen. Nou ja, ik vind het wel goed dat het in ieder geval nu eens uh, naar boven komt. Want je hoeft niet alles over je kant te laten gaan. Ook al ben je toevallig in de politiek mm -hmm. actief. Uh, en ja, heel veel mensen krijgen ontzettend veel over zich heen en zwijgen daarover. En ik denk dat het nu wel eens goed is dat het is, uh, ja, op tafel wordt gelegd. Maar kan nou. hij niet beter gewoon reageren op die anonieme dingen? Om, om te beginnen van, joh, uh, laffe hond, maak je bekend. Maar en doet en hij vervolgens... toch eigenlijk hier mee? He? Dat doet hij hier toch eigenlijk mee? Ja, zou je kunnen. Ja. Ja, zou je kunnen. Maar, maar als je ook terug gaat zeggen, laffe hond, dan ja. wordt het ook wel <laughs> weer misschien te gek. Maar, ja. maar. <laughs> ja, hoe je, hoe moet je niet verlagen tot het niveau van dat soort precies. mensen. Maar, maar we moeten ook niet net doen alsof nu, omdat uh, meneer Spekman dit aankaart, alsof niemand weet dat dit soort heetmail heel veel wordt rondgezonden. Want volgens mij wordt in heel veel uh, uh, artikelen toch ook weer geschreven dat dit is. Mm -hmm, ja. dus, dus, ik, ik bedoel, maar uh, hij wil dat nog eens versterken. Want als je leest ja. dan er is heetmail, denk je al oh, wat erg. En hij wil nu gewoon al die gore taal op straat gooien, door, zodat men ook eens ziet wat er dan precies geschreven er wordt. Er zitten gewoon ja. doodswensingen tussen ja. alles. No. no Okay no. Dat zal wel niet meer ophouden. Um, de discussie deze dagen woedt rond de positie van minister Dijsselbloem... van de Partij van de Arbeid, minister van Financiën. Hij wordt genoemd als voorzitter van de Eurogroep, opvolger van Juncker. Uh, er is een hele discussie over. Sommigen zeggen dat is hartstikke goed, want dan zit je met je neus erbovenop. Het betekent dat je weer serieus genomen wordt. Want we zijn de afgelopen jaren, sinds 2005 in ieder geval... sinds het referendum, hebben we toch een beetje langs de zijlijn uh, gestaan. Het vorige kabinet heeft ons ook niet... Populair in Europa gemaakt. We zijn gewoon niet serieus genomen. En anderen zeggen weer nee, want dan kan je niet voor je eigen mening opkomen. Dat laatste, die laatste mening zijn de jonge socialisten. Nou ja, niet toegedaan. de eigen mening van het Nederlandse belang, maar gewoon wel de mening van mensen die misschien niet vinden dat alles kapot bezuinigd moet worden. Uh, en ik vind, de, wat wij als jonge socialisten vinden, is dat minister Dijsselbloem natuurlijk een fantastisch minister is. Maar dat dit gevaarlijk is, omdat hij, zodra hij die functie heeft van de voorzitter van de Eurogroep. Uh, heel erg op de tour moet van uh, ja, de 3 norm halen, uh, bezuinigen, bezuinigen. Nee, en, want he, Nederland wordt toch vertegenwoordigd door wekers en die kan toch gewoon het Nederlandse standpunt innemen. Uh, nou ja, ik denk uh, dat wekers daar niet bij mag zijn hoor. Dat is gewoon voor ministers. Nee, langer. maar wat ik nou zo opmerkelijk, van Ja, wat ik zo opmerkelijk vind is. Dat uh, je zou ook de hele andere redenering kunnen ophangen. Dat juist omdat hij voorzitter is van uh, de groep, nog afgezien van wat dit kabinet vindt. Hè, want dit kabinet vindt eigenlijk wel die 3%. Maar oké. Okay. Maar je zou dus ook de redenering kunnen ophangen dat omdat hij de voorzitter van die groep is, uh, juist uh, gaandeweg kan bewegen richting een minder uh, streng uh, toepassen van die 3% norm. Ja, ik vind dat een beetje naïef gedacht. Want we hebben toch de afgelopen jaren echt kunnen zien dat de banken en de financiële markten gewoon de basis maar niet de ministers of, of ja, regeringen. Maar, nee, maar dan, uh, je wordt gewoon een klein radertje in het geheel. En je moet gewoon meemarcheren daarmee. Ja, dan zo dan simpel het, is het. Nee, maar, luister, maar dan maakt het niet uit wie daar uh, voorzitter van de eurogroep is. Dan moet je niet Dijsselbloem kwalijk nee, nemen. Als je, of je, dan, dan als je niet zeggen... voorzitter bent van de eurogroep. Kan je tenminste daar tegen in het geweer komen. Nee, maar wacht nou even. Nee. Ik heb toch echt gelezen dat er een stoel is voor Nederland. Buiten die van de voorzitter. Ook is al ook is zo. die Nederlands. Is en ook ik ook heb zo. ook gelezen dat Wekers daar kan zitten. Wel degelijk. Maar st sterker nog. Er kan ook een ambtenaar zitten. En de staatssecretaris staatssecretaris, of hoe heet het, uh, secretaris-generaal... Secretaris de hoogste ambtenaar van Financiën Maria bijvoorbeeld. Ria ze even daarop reageren. Is dat zo? Voor zover je weet, klopt het beeld wat Gers schetst? Volgens mij klopt dat inderdaad. En uh, wat ook zo is, het zijn voorganger voorganger van Dijsselbloem, Jan Keeser Jager... heeft altijd gezegd, ik wil niet in de Eurogroep, ik wil geen voorzitter worden... want dan kan ik dus niet meer uh, stevige taal uitslaan... zoals bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, we pakken de Grieken aan. Toen Nederland uh, op een gegeven moment zelf in de problemen kwam... en uh, te, een, een te groot begrotingstekort had, was aanvankelijk het idee van. Goh, uh, misschien moeten we het toch eens even aankaarten. van misschien kan het wel wat minder. Nou ja, toen uh, werd hij toch een beetje meewarig aangekeken, zelfs door de Griekse minister van Financiën. met een glimlach van. ha, het strenge Nederland kan. Uh, he, gaat nu zelf met de, met de pet langs ons. Wie weet, is dit ook een strategie van Dijsselbloem. om uh, ja, wat meegaander te zijn en op die manier wat klaar te spelen. Ja, maar kijk, wat zouden miljoenen Europeanen. Europeanen nu het grootste probleem vinden? Dat, de dat ze werkeloos raken steeds meer? Of dat een uh, bepaald percentage niet gehaald ja, wordt? Maar, maar en zodra je voorzitter van die eurogroep wordt, zit je heel erg op die koers. En Nederland uh, namens de regering zit ook wel op die koers. Maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat als we in de loop van het komende jaar erachter komen... dat de werkeloosheid steeds verder oploopt bij dit beleid. Dat op een gegeven moment uh, Jeroen Dijsselbloem en met hem de andere PvdA-ministers... en de PvdA-fractie een andere afweging wil maken. En als je voorzitter van de eurogroep bent, kan dat niet. Want Waarom andere maar waarom? waarom zou een voorzitter van de Eurogroep... als je zegt, als in heel Europa blijkt dat, het, dat het er ja. kapot uh, bezuinigd wordt... dan kan een Eurogroep als groep toch ook van gedachten veranderen? Ja, maar er zijn veranderen. mensen in die groep, zoals bijvoorbeeld heel machtige Duitsland... Oostenrijk, Finland, die juist wel willen dat we blijven bezuinigen. Uh, en allerlei voorzieningen maar blijven afpakken van mensen. Hmm. Uh, en, dan wordt het dus, en die moet je ook vertegenwoordigen. Maar, zelfs, als, die heel, vertegenwoordig je vooral. maar als heel Europa die 3%-norm niet gaat halen... En uh, of heel Europa, maar een groot deel van Europa... en het ligt vooral aan de conjunctuur. Dan en er gaan steeds meer geluiden op van... als we nu nog verder bezuinigen, zoals Nederland nu te horen krijgt... van sommige partijen, uh, omdat we volgens de CPB-planningen... op 3,3 zitten per 2013, in plaats van tekort. op 3, tekort, mm -hmm. zeker. Dan zal Europa toch over volgend jaar even clementie bedrachten. Ik hoop het, maar ik, ik ben daar heel erg bang voor dat het niet gebeurt. Omdat de financiële markten ja. toch echt gewoon de baas zijn. Ja, Zij maar, kunnen regeringsleiders ja, wegsturen oh, ik tegenwoordig. Ik ben toch zo vrij mm -hmm. om te zeggen dat je twee dingen door elkaar hoort. Jij hebt, ja, hebt jouw politieke mening dat je vindt dat de, de economie, economie niet kapot bezuinigd moet worden. Hm. Dat is jouw mening, daar zou ik het persoonlijk ook nog mee eens kunnen zijn. Maar vervolgens heeft dat, hoeft dat niet... Uh, uh, uh, is het iets anders of je vindt dat een, in dit geval een Nederlandse uh, minister... zijnde in dit geval Jeroen Dijsselbloem op die functie uh, uh, al dan niet die rol kan vervullen... van dat verzwakken wat jij wil van die strenge ijs. En mij lijkt en daar dat ben gewoon sterk. Maar ik dat heel sterk, ja. want dat hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Juncker zit gewoon ontzettend op de koers, juist van de mm. allerstrengste landen, en van zaad... de, wat de financiële markten willen. En het, als voorzitter van zo'n groep moet je toch aan veel meer denken dan alleen wat jij bijvoorbeeld als sociaaldemocraat vindt of maar, namens Nederland. Vindt. Ja, maar het zou toch best kunnen dat, om wat Ria zegt, dat nu door, door de, door de conjectuur, omdat er steeds meer mensen tot het, tot, de, tot het inzicht komen dat het inderdaad misschien kapot bezuinigen is. Dus hè, jouw mening gaan delen, dat het dan juist goed is dat Jeroen Dijsselbloem als een soort... Het IMF Meeroliemannetje. Duitsland ook kan bewegen. Want Duitsland heeft daar ook last van. Duitsland heeft ook afzet in Europa waar ze het van moeten hebben. En als wij minder consumeren, zetten de Duitsers minder af. En is dat in hun voordeel? Ja, ik zie... zeggen, ik zou het niet zo somber zijn. Ik doen. zie dat niet zo snel gebeuren. En ik vind ook het hele systeem al heel erg raar. Dat je kennelijk, uh, want dat zeggen heel nee, veel ja. mensen... je moet voorzitter zijn, want dan heb je veel invloed. Nee. Dat is toch een heel erg raar systeem. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat we in een democratie... dat het zo gaat. Ja. Gisteren hoorde ik Noud Welling zeggen, Paul Witteman... als Kleinland word je anders verpulverd. En waar ja. zijn we dan mee bezig nou, met goed, maar ja, ja, die. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk een uh, veel belangrijker uh, argument nog... dat Jeroen Dijsselbloem natuurlijk net minister van Financiën is. Dat hij volgend jaar van plan is om alle hervormingswetgeving... en dat is er nogal wat, door de Kamer ja. heen te uh, jassen. Te jassen. <lacht> Mijn woord, en hoor. hij moet zich nog inwerken op heel veel dossiers. En hij begint meteen aan een uh, hele zware baan... waarbij hij die half Europa moet rondreizen. Maar Johan uh, Dijsselbloem is een superman, hoor. Dat wel. Ja. En nu verdedig je oh, okay. mee. Hij kan het, ja. hij kan het wel is, Het gaat niet om de persoon. Ja, maar ja, maar weet weet nee, nee, nee dat, snappen weet we, dat snappen we. Maar ik vind het wel, wat Ria zegt, wel een argument. Hij, be, hij, hij begint net op, op dit dossier. Hij had niet financiën in zijn portefeuille als Kamerlid. Hmm. En dan krijg je ook die, dat hele management van die eurogroep erbij. Ik denk wel, als, die, als ik weet niet hoe lang het kabinet natuurlijk zit. Gaan we het eigenlijk misschien ook nog over hebben. Ja. Maar als hij erop terugkrijgt en hij heeft goed ervan afgebracht... dat wij allemaal zullen zeggen, wauw, ja. wat een prestatie. Ja, okay. Maar goed, dat kun je pas over oordelen. Ria Per Persaldo, en tot slot over dit onderwerp... moet je het wel of niet doen, gezien je laatste argument? Om eerlijk te zijn, ik twijfel. Hm. Ik denk dat er zoveel op dit kabinet afkomt... en zeker ook op de minister van Financiën... dat hij daar meer, handen meer aan voel dan heeft. Hm. Nou, waarom Toon Gene vindt dat hij het niet moet doen... is inmiddels duidelijk. Maar in, in tegenstelling tot Ria niet, omdat hij het niet aan zou kunnen... want het is een superman. En, ook je van Hoesel? Nou ja, ik... ik... Ik geloof dat. Nou, hij vraagt mijn advies natuurlijk totaal niet. Maar ik zou het doen als ik hem was. Ja, want je hebt zoveel ambtelijke ondersteuning. Moeten we ook niet, niet op ons verkijken. Ja. En de problematiek is daar en hier wel heel veel hetzelfde. Dus. Ja. Laten we naar de zorg gaan. Laten we naar de zorg gaan. We hebben het uh, ene politieke probleem hier achter de rug. En het volgende. Het eerste politieke probleem was natuurlijk nivellering... via de zorgpremie. Uh, dan krijgen we Dat wordt nu via de, gaat nu via de inkomstenbelasting. Een ander probleem. Het Centraal Planbureau die vindt dat uh, de solidariteit... in de gezondheidszorg in gevaar komt. Want hoger opgeleide betalen relatief heel veel... en maken heel weinig gebruik of veel minder gebruik... dan dat ze betalen van de zorg. En de laagverdienende... Uh, precies andersom. En daarmee zet je de solidariteit onder druk. Dus zegt het CPB, daar moet je wat aan doen. Je moet uh, de, het, de pakketten beperken... en je moet eigen bijdragers uh, gaan invoeren om het maar even gelijk uh, ruig in de arena te gooien, Ria Kats. Zweden van Wijnbergen, die zei daarover... die zelf ook uh, zorgondernemer geweest is met een bedrijfje... Economisch, Economisch die, uh, we kennen hem allemaal. Hij zei, een, een hele slimme intelligente probleemanalyse... maar een buitengewoon domme onintelligente oplossing. Ja, stevige opmerking. Eh... Um, uh, het basispakket, wat uh, het CPB als een van de opties noemt om, uh, verkleind, uh, om te verkleinen, dat, um, ja, Het basispakket is bedoeld als medische noodzaak. Dus um, ja, ik zou zeggen: ga even met de stofkam. en dat doet uh, het, uh, het college uh, dat dat onderhanden heeft. doet dat op dit moment al. Kijk even naar: zitten daar inderdaad dingen in waarvan je kunt afvragen of dat medisch noodzakelijk is? Mm. Kijk daar goed naar. Dat kan eruit. Maar om dat nu al te doen terwijl er nog zoveel andere oplossingen zijn om op de zorg te bezuinigen. Ja. Is misschien dat, iets te vroeg. Wat vind je ervan, toengene dat uh, het nu allemaal enorm draait. Daar draait het natuurlijk altijd om in de zorg. Maar nu heel erg wordt toegespitst op die uitholling van de solidariteit. Daar is het hele stelsel op gebaseerd. En het CPB zegt nu, dat komt echt in gevaar. En terecht, want je mag dit niet van mensen vragen... om altijd maar te blijven betalen, betalen, betalen... voor de mensen die het minder hebben, maar wel het meeste gebruik maken... omdat ze niet gezond leven. Ja, ik vind dat heel erg, want uh, volgens mij moet iedereen in Nederland... gewoon evenveel recht hebben op gezondheidszorg, ongeacht het inkomen. En ik vind dit idee van het CPB... Ja, echt onsmakelijk. Dat je gewoon zegt. Nou ja, wie rijk is, die uh, kan goede zorg betalen. En uh, als je uh, wat minder geld hebt. Ja, jammer. Klein basispakket. Uh, hoge eigen bijdrages. Sorry, u gaat zeven jaar eerder dood. Ja, ook, ook je verwoezeld. Het is ja. ook gelijk een splijtswam in de coalitie. Want ja, de maar... Die, die, die, die steun. Die, die laten de geluiden horen wat uh, uh -huh. en, uh, de nu zegt. En de VVD is hartstikke enthousiast. Ja, maar wat ik even, als ik mag. Graag. wel uh, nog wil zeggen. Het CPB komt hiermee omdat de kosten van de zorg voor ons allemaal... of je het nou collectief betaalt, of je nou wel of niet solidair bent... heel erg hoog gaan oplopen. En de vraag is of we zo'n groot deel van ons inkomen... want dat is dus van ieders inkomen een groot deel, wordt steeds groter... of we dat wel aan zorg willen besteden. En dan komen ze met scenario's uh, hoe je dat eventueel zou, zou kunnen oplossen. En één daarvan is inderdaad, zou bijvoorbeeld uh, iets minder solidair... tussen ho hoog en laag opgeleid en een kleiner pakket. Ik ben geen volksgezondheidsdeskundige. Ik, ik ben het eens met RIA. Zitten er eventueel dingen in dat pakket... Waar je, uh, uh, waar je anders naar zou kunnen kijken... Uh, uh, we hebben, maar dat is een terugkerende discussie. Ik weet niet eens of die ja. erin zit. Maar het moet bijvoorbeeld de pil in het, in, in het basispakket. Hm. Uh, maar ik, goed, ik weet... Dus nee. dan zou je echt nou, moeten okay. kijken... Nou, er zijn in ieder geval economen die zeggen... Er wordt helemaal niet gekeken naar wat het oplevert. Namelijk, langer gezond leven brengt macro-economisch heel veel op. En daar heeft niemand het over. En hij zegt... Uh, Van Wijnberg ja, die maar... zei bijvoorbeeld... Als je dat gaat uitrekenen, zou het mij niet verbazen... Als we op een koopje zitten met die, uh, met die 60 miljard die, die de zorg kost. Maar nu even de politiek. Uh, is dit een splijtswam? PvdA hartstikke tegen, VVD enthousiast? Nou ja, ze zegt het zelf al. Ze zijn het er niet mee over eens. Nee, maar en dan is het, ja, nee, maar dan is vraag... het een probleem ja, maar... of komen ze daar wel uit? Ja, dat weet ik niet. Natuurlijk is het een majeurprobleem. Het is een majeurprobleem, omdat het heel veel... Het gaat echt om heel veel geld en om echt... Ik denk dat wij ons straks kapot schrikken. Als je ziet hoeveel deel van ons inkomen, dat willen we geen van allen, naar zorg gaat. Dan moet je dus echt over nadenken. Maar dan kom ja. je inderdaad bij die politieke ja. vraag. Niet alleen binnen de coalitie, maar het is een coalitie die elkaar wat heeft gegund. Verder kijken ze naar de Kamer. Hoe zou het verder liggen als je zegt... We weten allemaal dat de kosten veel te hoog zijn. We gaan veel te veel betalen. Daar moet zeker wat aan gebeuren. Maar één ding, zegt een van de coalitiegenoten... aan die solidariteit gaan we niet morren. Gaan die dat redden in de Kamer? Die hebben natuurlijk de SP mee. Ze hebben waarschijnlijk de PVV mee. Ja. Nou, ik denk dat het wel goed komt, hoor. Ik okay. wat, ik het jammer, wat ik zo jammer vind, is dat het alleen maar altijd over de kosten gaat. Kosten, kosten, kosten. Terwijl zorgen is toch veel meer dan alleen maar een kostenplaatje. Het gaat toch gewoon over of iedereen in Nederland hetzelfde recht heeft op een gezond leven. En dat de VVD kennelijk vindt dat alleen maar rijke mensen dat hebben. Ja, dat, dat gaat echt een brug te ver. Ria Kats, hoe, hoe zie jij dat? Ik denk dat ze er uit gaan komen omdat op dit moment het uh, basisprobleem niet het grootste probleem is. De grootste kostenstijging in de zorg zit hem in de verpleeghuiszorg. Dus de zorg voor ouderen uh, en langdurig en zieken. En langdurig ja. zieken. Um, daar kunnen ze, dat zit dus niet in het basispakket... daar kunnen ze uh, eerst in gaan snijden. Dat kunnen ze de komende vier jaar met gemak doen. Dus als ze nou even dat basispakket en die discussie... wat inderdaad een hele ideologische discussie tussen Precies. twee totaal ja. verschillende partijen is... dat even koud stellen, want dat is al niet gelukt met die... Uh, inkomensafhankelijke zorgpremies, maar zich concentreren op de AWBZ... dus die langdurige zorg, dan moet het voorlopig Daar even de uit te zingen zijn. De eerste slag halen, de eerste efficiëntie slag. Daar zijn ze op. ook mee bezig. Dus, Klopt. Ja, dat, en dat wordt al problematisch genoeg. Ja, dan nou komen we gelijk bij een interview met uh, Diederik Samson... Uh, de uh, partijleider van de Partij van de Arbeid in NAC van 22 december. En die zei... Over de problemen rond die nivellering en die, zorg, uh, die inkomensafhankelijke zorgpremie. Hij zegt gewoon wat een moeite dat allemaal gekost heeft, zeg. En, en er komen nog twintig uh, zware hobbels. Uh, ik, ik moet nog maar zien dat we het gaan halen. Ik parafaseer een beetje. Nee. Is, is dat. Is dat uh, ja, kas A. verstandig. B. eerlijk. Uh, eer, ja, <laughs> eerlijk is het wel. Maar uh, ziet hij het niet meer zitten? Um, volgens mij heeft hij die opmerking gedaan toen het kabinet er nog niet zat. Um, voorafgaande, uh, of tijdens de formatie of wat dan ook. Ja, het is een artikel illerdaad... in 22 december, maar het is opgebouwd uit gesprekken. En die zijn ook gedateerd Precies. vanaf september al. Het is een hele ja. eerlijke opmerking. Ik vraag me af of je het in die bewoordingen op dit moment gezegd zou hebben. Maar um, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Het wordt een heel moeilijk jaar. 2013, er komen ongelooflijke hervormingen aan... Uh, die bijna iedereen, nou ja, nee, die gaan gewoon iedereen gaan raken. En uh, ja, daar gaan ze nog een aardige kluif aan hebben. Ja, Toon Genie, jij kent hem waarschijnlijk persoonlijk goed? Nou, niet ontzettend goed, maar uh, het, ik, ik, ik denk dat het wel lastig wordt. Dit hele kabinet moet natuurlijk ontzettend veel ver, vervelende dingen doen... die soms wel nodig zijn, soms ook heel erg veel pijn doen voor de PvdA... en sommige dingen doen ook veel pijn voor de VVD. Hm. Uh, maar ik vond met de inkomensafhankelijke zorgpremie vond ik het wel heel erg vervelend dat nu eens een keer een rijke groep... die goed voor zichzelf kon opkomen, in opstand kwam. Dan gaat het meteen van de baan. En bij het vorige kabinet, uh, bijvoorbeeld met het passend onderwijs... Uh, sociale werkplaatsen, daar werd gewoon overheen gedennet. En die mensen, ja, die, ze hebben minder de kans om aan het woord te komen. En dat gaat dan gewoon wel door. En nu hebben een keer de sigarenrokers, uh, waren een keer boos. En dan, huppatee, gaan we meteen uh, door de benen. Ja, zeg jammer. je hiermee dat je een beetje bang bent dat bij de volgende hobbel... die misschien heel erg ten koste gaat van de achterman van de Partij van de Arbeid... dat dan daar overheen... Gaat worden omdat die wat minder mondig voor zichzelf op kunnen komen. Nou ja, soms ben ik daar wel bang voor. Dus ik denk dat we ons daar wel een beetje ja, op, op moeten letten. Twijfel je aan je eigen moederpartij en nee. daar onderhandelingstalenten uh, daar? Absoluut niet. Ik zeg alleen dat sommige mensen in de achterban van de PvdA... wat minder makkelijk middelen hebben om zichzelf te laten horen... dan uh, ja, allerlei rijke ondernemers van de VVD. Waarop zich niks mis mee is. Iedereen moet voor zichzelf opkomen. Maar we weten allemaal dat niet iedereen dezelfde middelen heeft. En daar mag we wel eens oog voor zijn. Jij denk je, je zegt je was verbaasd over het gemak waarmee dit weggeveegd werd... Maar daar speelden toch ook allerlei politieke overwegingen... ook van de kant van de Partij van de Arbeid. Die zei, ja, we kunnen onze verse coalitiegenoot... niet zo ten onder laten gaan en laten bungelen. Dus dat heeft niet alleen te maken gehad... met de buitengewone bush van een gemiddelde scharenroker in Nederland. Nee, dat, dat was misschien ook niet de allerbeste maatregel. Alleen was het wel tekenen dat nu een keer een uh, groep... die het vrij goed heeft in het gedrang kwam. En die veel harder dan andere groepen... die misschien wel veel harder werden gepakt... in het vorige kabinet Rutte 1... Uh, ja, dat vond ik toch een groot verschil, zeg maar. En nu werd het dan de maatregel weggehaald. En de vorige keer is er eigenlijk niks hmm. veranderd. Ook je even ja. terug naar die opmerking van de, die verzuchting zeg maar, van Samsung in uh, NRC. Um, meent hij dat nou? Of is het een tactische zet dat hij het, uh, echt, uh, dat hij het uh, extra zwaar aanzet? Nee, om zijn, maar, om maar, ik heb Toen, toen ik het las heb ik helemaal niet gedacht. Uh, uh, wat vreemd. Nee, als je ziet inderdaad wat Ria zegt, wat er overhoop gehaald gaat worden, hmm. wat er allemaal nog komt. Uh, uh, hoe dat ons allemaal zal raken... hoe we verschillende uh, vormen van verzet zich zullen gaan organiseren... of niet organiseren, of proberen te organiseren. Dan snap ik die verzuchting wel, ja. Hmm. ja. Hmm. En ondertussen hmm. wordt er in de Volkskrant hmm. een portret geschetst... op 29 december, in, in die interviewbijlage van de Volkskrant van een, uh, een minister-president, de minst populaire premier aller tijden... Is, is luid de kop boven het stuk. En het stuk staat vol met dingen... Uh, uh, hij zit erdoor... Hij is een kramp geraakt naar het mislukte Catshuis overleg met de PVV. Uh, wat vindt hij eigenlijk zelf? Is het niet een allemansvriend? Hij is wel erg makkelijk met dingen. Uh, al die problemen en een premier waar dit allemaal van gezegd wordt. Hoe moeten wij de toekomst zien, Ria Kat? Ja, er wordt inderdaad veel gezegd, maar het is ook de premier... die de liberalen aan de allergrootste verkiezingswinst... Uh... Ooit waar, heeft geholpen. Ja. Maar die en Daarna dat in is... no time een ontzettende deuk in het vertrouwen heeft opgelopen... van zijn eigen achterban. Ook heel knap. Verkiezingsbeloftes Zo verbroken, wordt hem verweten? Wordt hem verweten, maar dit, ik denk dat de gemiddelde burger wel inziet... dat dit geen tijd is om verkiezingsbeloften te doen. Daar heeft hij inderdaad een fout gemaakt. En dat het ook niet anders kan dan dat je moet regeren. Hm. Is het zo, Aukje, dat, dat de, Partij van de, Arbeid, de leider van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson... eigenlijk dan in het beeld sterker naar voren komt als iemand die zegt... ik sta hiervoor en ik weet al die nadeboodschappen goed te verkopen... aan mijn achterban en aan het land. En dat daar tegenover een premier staat die een beetje wankeler is die nagaande. Nou, Samson, het voordeel van Samson die zit weliswaar al lang in de Kamer, hoor. Maar die is natuurlijk pas uh, uh, relatief kort... Uh, uh, uh. Uh, partijleider. partijleider, heeft een, uh, ten opzichte van de, van de peilingen een geweldige verkiezingsuitslag, en ook ten opzichte van de vorige keer trouwens. Uh, die heeft nog niet die hele geschiedenis, en het is altijd in de, in de Haagse journalistiek zo, tenzij je meteen een hele grote fout maakt, en, en dat heeft hij dan in ieder geval niet gedaan. In het begin krijg je alle credits, want al het positieve van, van wat, hè, wat Rutte ook uh, kreeg, is nu negatief. Eerst was Allemans vriend, hij kon kijken hoe goed hij met iedereen, en zo soepel, en hij weet zoveel, en nou is ineens, ja nee, maar hij waait met alle winden mee. Hm. Dus heel eerlijk gezegd denk ik, ja, en dat zal Samson echt weten... zijn tijd komt ook nog wel en dan krijgt hij dezelfde pek en veren over zich heen. Tot, tot heen hè? Nou is... ja, vol, volgens mij is het heel normaal dat je pieken en dalen hebt ja. als uh, politiek leider. En kijk, Rutte is niet mijn vriend. Ik ben het heel erg met hem uh, oneens. Maar ik vond sommige kritiek die hij inderdaad aan het einde van het jaar kreeg... ook wel een beetje overdreven. Hm. Het is inderdaad waar. Hij heeft een grote verkiezingsoverwinning geboekt. Hij heeft wat domme beloftes gedaan... Uh, maar misschien zijn mensen die op hem hebben gestemd dan eigenlijk nog dommer. Want als je even nadacht, wist je wel dat hij dat nooit allemaal kon waarmaken. Helemaal Oké, tof Hoorde u <laughs> als laatste. Hij is voorzitter van de jonge socialisten. Dankjewel dat je hier was. Oudje van Roesel van de Groene Amsterdammer Dankjewel. en Ria Katz van het Financiële Dagblad. Ook hartelijk dank. De villa is er weer maandag om half vier op deze zender. En zometeen na het nieuws van half vijf hoort u Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. En dat is uiteenlopend uit en veelzijdig. Een kleine greep. Patat op het schoolplein. Sneeuw in Jeruzalem, orka's die naar zuurstof snakken. Erkenning voor de 16e president. En dat alles streng bijeengehouden door een literair zweepje. Het <laughs> is bijna het begin van een onbegrijpelijk gedicht. Ik geef het toe. En toch is het nieuws naar de hoofdpunten. Ik krijg het Van Diees Lot Radio 1, het NOS Journaal. De politie heeft tijdens de jaarwisseling 723 mensen aangehouden. 180 mensen moesten meerdere dagen in de cel blijven. Blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. De OM zegt tevreden te zijn over de lik op stuk aanpak. 126 mensen zijn opgepakt omdat ze zich tegen de politie of hulpverleners hadden gekeerd. Ze hadden bijvoorbeeld een agent gebeten of agenten bedreigd.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 En vluchtelingen in Syrië hebben veel last van het winterse weer in de regio. In grote delen van Syrië regent het al vier dagen. Op sommige plaatsen valt sneeuw. Duizenden vluchtelingen schuilen in de zogeheten dode steden. Ruïnes van nederzettingen uit de Byzantijnse en Romeinse tijd. Door de kou in Syrië zouden al tientallen vluchtelingen zijn omgekomen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan wb verkeersinformatie het is wat minder druk dan normaal op een donderdag. Er staan 14 files, ze zijn bij elkaar goed voor 42 kilometer. De meeste files staan rondom Utrecht. Een aanrijding op de N228, daardoor loopt het vast op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern staat 5 kilometer, bij de Meern is de afrit dicht. Dan de N228, dat is de weg Gouda-de Meern, is in beide richtingen tussen IJsselstein en de aansluiting met de A12 afgesloten. En dat komt dus door een aanrijding.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 Goedemiddag. U krijgt vanmiddag inzicht in de Nederlandse boekenmarkt. Wat waren de uitschieters van het afgelopen jaar? Dat waren niet per definitie. De beste boeken die goed verkochten zullen schrijvers beweren... die steeds minder boeken verkochten. En dat waren er steeds meer. We maken de doop mee vanmiddag van het nieuwe 5 euro biljet. We doen dat met ontwerper Jaap Drupsteen. Hij maakte ooit de laatste gulden biljetten... die met die abstracte vormen en de felle kleuren, weet u nog? Vanmiddag ook genoeg nieuwswaardige uitspattingen van Moeder Natuur. De bosbranden in Australië boede nog steeds voort, maar ook sneeuw in Israël. En ten noorden van Canada verkeert een gezin orkas in nood. En wij in Nederland gaan nu echt op weg naar de winter. Literair Nederland is bijeen in de openbare bibliotheek in Amsterdam voor vers voor de pers. Uitgevers presenteren zich daar en ze blikken natuurlijk terug op het afgelopen jaar. Voor het eerst zijn er dit jaar naast gewone papieren boeken ook gouden en platina exemplaren te vinden. Gerard Alberts in Amsterdam, wat is het idee achter deze boeken van edelmetaal? Ja, dat is vooral dat Eppo van Nispen van Tot Zevenaar, de directeur van het CPMB, het boek op allerlei mogelijke manieren onder de aandacht van de Nederlander wil brengen. En heeft hij gedacht, nou, wat de platenmaatschappijen kunnen, kunnen uitgeverijen ook. Dus op het moment dat een boek uh, bijvoorbeeld meer dan 500.000 maal is verkocht... dan krijgt het de status platinaboek. Wordt een boek meer dan 250 keer, 250.000 keer wel te verstaan uh, verkocht, dan wordt het een gouden boek. En een diamantenboek, ja, dat is alleen weggelegd voor boeken die meer dan een miljoen keer zijn verkocht. Nou, over een, uh, nou wat zal het zijn, een minuut of 10, 15, gaat hij bekendmaken welke uh, boeken deze status bereikt hebben. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga het met, met uh, de rest van de luisteraars afwachten. We komen een volle terug vanmiddag met het boek. Het afgelopen jaar wat er allemaal verkocht is. Dus ik heb al aan donkerbruin vermoeden. Het zuidoosten van Australië zucht nog altijd onder bosbranden. De extreem hoge temperaturen van de afgelopen dagen zijn iets gezakt. Maar in de staat New South Wales woeden nog steeds van honderd branden. Ook bij het, bij het stadje Jas. Op een paar kilometer van Jas is een gebied afgebrand... dat groter is dan de stad Utrecht. Dan hebben we het over een gebied van 14.500 hectare. Het vuur daar is nog altijd niet uit. De bevolking kijkt met angst en beven naar het weekend... als de temperaturen weer oplopen. Over onze hoofd vliegt een helikopter met een lange lijn en helemaal onderaan een grote waterzak. Die helikopters vliegen af en aan. Elke zoveel minuten komt er wel eentje voorbij. Ze zijn onderweg naar een grote brand net voorbij de volgende heuvel. Ah, uh, yes, you can actually see the fire. Might be kilometers the, way the flies. Bill Findley staat voor zijn wit houten huis. De vijftiger met kort grijs haar, een donkere bril en een blauw t-shirtje geniet meestal van zijn uitzicht. Maar de laatste dagen is het minder. Dit weekend gaat de wind namelijk weer aanwakkeren. Hij maakt zich zorgen. Oh yes, watching the horizon, see if there's any flames. Uh, I haven't noticed it, but the neighbors have noticed ash and like slight ash. Uh, and probably the town itself probably has a little bit of ash over it is in is Afgelopen week lag het dorpje Jas ook al in de vuurlinie. Toen nam de wind net op tijd af, maar de spanning is nog altijd voelbaar tijdens deze dorpsbijeenkomst. De bewoners willen weten wat ze moeten doen als de wind weer opsteekt en als het vuur hun kant op komt. But ze won't except tell. Should we be getting in there at, over the next couple of days and basically just raifying them out and saying no. Nah. Don't, don't make yourself a problem that doesn't need to be a problem. De brandweer loopt op zijn laatste benen. Sommige vrijwilligers hebben er diensten op zitten van meer dan 72 uur. Commandant Chris Morbridge heeft hulptroepen ingeroepen om voor rust te zorgen. Cars uh, work through the night. Rotated those crews again. Our local volunteers have been now for 72 hours, so acknowledging that we need to stand them down before the weather gets really bad, so we have requested additional resources from outside. Even buiten het dorp leeft de familie Werner. Hun huis staat midden in de heuvels en heeft prachtig uitzicht over de vallei. Maar uh, al het gras en de gumtries hier op het terrein zijn natuurlijk super brandbaar en heel erg droog. Dus de familie maakt zich ernstige zorgen op dit moment. En als ik naar binnen loop, dan staat bij de deur een plastic doos. Het is de vluchtdoos. So the box at the front door uh, has all of our legal paperwork in it that wouldn't. We wouldn't be able to replace and that we would need to, be able to say, make a claim on insurance if the house did burn down. It's got passports, that sort of thing in it. Nu de temperatuur weer toeneemt, neemt de spanning ook toe. Jen en haar man Paul werken allebei thuis om hun zoon, hun katten en hun honden in een handomdraai op te kunnen pakken. En in gedachten hebben ze vast afscheid genomen van een groot deel van hun interieur, waaronder de antieke donkerhouten kast. Die is te zwaar om straks mee te slepen. It's extremely difficult to say goodbye to your things potentially, you know, you spend a lifetime sometimes gathering things around you. You've got all the special bits of furniture that were the first things you bought when you moved out of home and you know, you can't take everything with you. So you've got to make really difficult decisions about what to bring. De keuzes uh, met dit soort temperaturen en dit soort branden in Australië. Een verslag was dat van uh, Robert Portier, onze correspondent daar. We kijken met een hal half oog naar Frankfurt, waar het nieuwe vijfje zal worden gepresenteerd. Het is blauw, dat weten we, maar hoe gaat het eruit zien? Dat we weten we nog planten. steeds niet. De exhibitie die je morgen ziet. Dat is, dat is de man die het allemaal presenteert. We gaan er direct over praten met Jaap Drusteen. Zodra we de eerste beelden hebben van dat biljet, dan gaan we daarover praten. Dan hoort u alle details, of het mooi is of niet mooi. En uh, hoeveel het waard is, maar dat weten we misschien wel. Jamie me Little met Another Day. In mei 2011 gingen vele hectare bos in het duingebied bij Schorl in vlammen op. Vandaag is het begin gemaakt met het rooien van bijna 50 hectare verbrande bomen. Als de bomen zijn weggehaald, moet het nieuwe kansen bieden aan de natuur om zich te herstellen. Paul anders zag eerder vandaag de eerste bomen tegen de vlakte gaan. Nou, het is een, uh, een hout en wat hij eigenlijk doet is met een uh, ja, grote arm, net als een, als een graafmachine, pakt hij een boom, zaagt hem af, legt hem neer. Vervolgens zitten er uh, een aantal scherpe messen aan die de zijtakken er in één keer allemaal afsnijden. En dan wordt die boom uh, ja, in hele snelle tijd in, uh, in stukjes gezaagd. In de vroege ochtend in de duinen bij Schorel doet de Timberjack zijn werk. Het ochtendzonnetje schijnt op de zwart geblakerde boomstammen die hier staan in dit gebied. De bomen moeten namelijk weg. Ze zijn dood. Slachtoffer geworden van een brand in mei 2011. Jeroen Pater van Staatsbosbeheer. We staan tussen de zwart geblakende boomstammen. Maar ze zien er nog vrij fris uit. Ik had het erger verwacht. Ja, dan... Ik bedoel, boven zijn ze nog groen. Zijn ze nog groen, dat ja, klopt. Um, het is zo dat die dennen die kunnen op zich ga ja, branden wel aardig wat, uh, wat hebben, maar je zag ook net met die boom die ook nog wat groen in de top had... dat op het moment dat die machine aan het werk ging, zag je alles schors eraf vallen. Dus het is een kwestie van tijd en dan gaan deze bomen ook gewoon allemaal dood. Ja, en daarom moeten ze weg? Ja, daarom moeten ze weg. Want je zag ook al net bij het zagen dat uh, het hout al een beetje, zoals het heet, blauw wordt. Dat betekent dat er al schimmels in komen. En als je dan nog langer wacht, dan kun je met het uh, nou ja, hout ook niks meer. Nee, wat, wat is het gevaar als je ze laat staan? Nou, dat hebben we al gemerkt bij een uh, stuk waar uh, we in 2009 een brand hebben gehad. Dat je voornamelijk met storm kunnen er in één keer hele toppen uitbreken en op de paarden vallen. Dat is natuurlijk voor de mensen ook gewoon uh, gevaarlijk. En dat is de, ja, de reden ook dat we, dat we het hier nu gaan opruimen. Deze bomen zijn slachtoffer van een brand. 2011, mei 2011. We ja. zijn nu inmiddels dik twee jaar later. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat die bomen gerooid worden? Um, nou, in eerste instantie, als je natuurlijk zo'n grote brand hebt gehad, wil je heel goed kijken van hoe erg is de schade. Je kijkt bijvoorbeeld hoe diep is het vuur de grond ingegaan. Zijn er nog planten die, of zaden die het toch overleefd hebben? Als je dat op een rijtje hebt, dan ga je natuurlijk denken... wat zijn dan de maatregelen die we moeten treffen? Dus dan, we hebben een maatregelenplan gemaakt... en vervolgens ga je een heel vergunningentraject in. Ik denk dat we voor deze maatregelen... Ja, misschien wel ergens tussen de 5 en de 10 vergunningen hebben aangevraagd... op het gebied van Flora en faunawet, Natura 2000. We zitten hier in een gebied... Wat zeg maar de functie heeft van, van zeewering. Dus we moesten ook bij het Hoogheemraadschap een vergunning vragen om in die uh, zone aan het werk te mogen. En met name in het stormseizoen mag je daar eigenlijk niks doen. Dus daar moet je dan weer een ontheffing voor aanvragen. Dat kost gewoon heel veel tijd. Nou, Amtelijke molens malen langzaam. Ja, maar bij de natuur is het wel vaak zo. Uh, haastige spoed is zelden goed. Je moet het rustig bekijken. Het klinkt misschien gek, maar zo'n brand. De bomen die nu moeten verdwijnen. Biedt dat ook kansen voor dit gebied? Nou, het biedt zeker kansen omdat uh, eigenlijk staan deze bomen uh, in een uh, duingebied waar natuurlijke uh, dynamische duinprocessen plaats horen te vinden. En dit is in de jaren, 6, uh, nee, jaren 30 zo ongeveer hier allemaal aangeplant. En wat we dus nu gaan doen is het bos hier uh, opruimen en vervolgens uh, krijgen die natuurlijke processen weer een, een kans. Want de stronken gaan er ook uit, dus je krijgt plekken waar het kan gaan stuiven. Uh, heide kan uh, beter terugkeren. Um, ja, zeldzame vegetaties op het gebied van, van korstmossen en uh, zoals het heet zeggensoorten die heel zeldzaam zijn, die, die krijgen hier gewoon weer uh, kansen. En daar komen ook weer allerlei dieren op af die daarbij horen. En al dat geroorde hout vele duizenden kuubs wordt gebruikt in biocentrales om energie op te wekken. Een gedeelte wordt verkocht aan de houtverwerkende industrie. De kanshebbers op de Oscars zijn vanmiddag bekendgemaakt. Zo direct een kenner over de genoemde titels. Kwart voor vijf. En eerst even naar Jolanda van der Velde. bij de ABB. Goedemiddag, Jolanda. Goedemiddag, Tim. De avondspits is wat minder druk dan gebruikelijk. 48 kilometer file. begin met de A6. en de richting Lelystad. Daar blijft de afritsvifterband tot 7 uur vanavond dicht. Een vrachtwagen is daar tegen de vangrail gereden. En daar schijnt een telekraan voor nodig te zijn om die weer overeind te halen. Voor de rest de meeste vertraging bij de regio Utrecht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meer 4 kilometer. De rechterreishok is daar dicht en ook de afrit is dicht. Heeft te maken met de aanreding op de N228 Gouda de Meern. De weg is in beide richtingen dicht tussen IJsselstein... en de aansluiting met de A12. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk En zojuist heeft de Europese Centrale Bank... het nieuwe ontwerp van het biljet van 5 euro onthuld. Het is voor het eerst sinds de invoering van de euro... dat de biljetten een nieuw design krijgen... Als eerste komt het 5-euro-biljet aan de beurt. Nou, wat is het geworden? Dat gaan we eens even doen met grafisch ontwerper Jaap Drupsten. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent niet zomaar iemand. U ontwierp de laatste serie gulden-biljetten. De, de biljetten van 10, 25, 100 en zelfs 1000 euro. Mijn meen is herinneren zijn al die abstracte vormen, de felle kleuren. En nu hebben we dan de 5-euro-biljet uh, gezien. U hebt meegekeken op de website van de Europese Centrale Bank? Ja. Dan krijg ik toch een beetje gevoel, want het is niet zo heel erg schokkend vernieuwd. Uh, nee, oh, dat, dat uh, geluid, dat, dat is dus niet zo schokkend uh, nee. vernieuwd. Nee, dat, <laughs> het, nee, ik zie helemaal geen, uh, geen verschil. Ik zie, ik zie eigenlijk alleen maar een ding wat ongeveer in deze serie past en nog de meest... Uh, modderige kleur heeft van alle biljetten ook nog. Ja, want officieel is het grijs, hè? de kleur die bij het 5 euro biljet uh, hoort. Hoewel een beetje blauw erg op de achterkant ja, ook doorheen slaapt. Ja, een beetje blauw en groenig sloeg het uit. Maar het begon met een soort van uh, wel, wel dynamische motion graphic uh, opbouw van het biljet. En toen werd hij alsmaar saaier en saaier. En vervolgens werd het een biljet wat, uh, ja, wat me niet zou opvallen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe de bestaande eruit ziet. Nou, het, is, het is hetzelfde biljet. Ik heb een, een biljet van vijf euro voor mij. En dan zien ja. we de Pont du Gard eh, op dat biljet. Hè. Dat is die brug in de Provence, in Zuid-Frankrijk. Ja, ja. En uh, uh, ja, het watermerk en, uh, en andere logo's, het hologram. Dat is wel veranderd, heb ik gezien bij de presentatie. Want nu zien we uh, de aanwezigheid van Europa. Uh, en niet het Europa, de, de, de, de, de, de, he, het continent, de maar de Venetische prinses he? uit de Griekse mythologie. Dat was u ook opgevallen? Nou, dat heb ik me laten uitleggen zojuist. En uh, ik, ik, ik kende mevrouw Europa niet zelf, maar um, ik, ik, ja, achteraf ken ik dat portret wel. Heb ik wel gezien. Maar dat is een, een keuze die, die ik ook wel uh, oké okay vind. Ik bedoel, Het past wel bij het onderwerp, zal ik maar zeggen. Zeker. Alleen de uitwerking is uh, heel traditioneel en heel voorzichtig en heel braaf. Wat had u zelf het liefst gezien als ontwerper van bankbiljetten? Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht, eigenlijk. Oh, wacht even, nu zien we hem uh, nog een keer. En ja, het is een. Je zou kunnen zeggen dat hij wat leger is dan de, dan de bestaande. En op zich zijn die dunne structuren die erin zitten wel slim. Dat, dat, dat werkt altijd goed. Wat bedoelt u met dunne structuren? Dunne structuren zijn hele lichte, lichte structuren die heel weinig uh, dekking hebben, dus dicht bij het wit liggen. Dat gaat altijd een beetje stuk als je het kopieert. Uh, dus ja. dat is wel handig op zich. Maar ja, dat is een, een kenmerk. Dat, dat hoort bij de functionaliteit. En het is, daar kun je, kun je natuurlijk veel meer over zeggen. Of die mooi is of niet. Daar, nou ja, ik, ik, het, is een, het is een ontwerp dat ik onmiddellijk weer vergeet. <lacht> u u, u, u raakt er niet opgewonden van? Nee. Nee. Misschien is dat een afwijking, maar... Nee, want u koos natuurlijk met guldenbiljetten voor heel duidelijk abstracte, felle kleuren. Iets wat, wat was daar de gedachte dan achter, als u dat afzet tegen wat u nu hebt aan Europese eurobiljetten? Nou, de gedachte erachter was eigenlijk dat ik de beveiligende kenmerken organiseerde. op een, op een uh, ja, ik, ik zal maar zeggen, op een functionele manier. Um, en dat leidde tot een vorm. En die vorm die heb ik. Die, die werk je dan uit, die maak je steeds perfecter. En, um, en, en omdat het eigenlijk niks is, het heeft geen onderwerp. Dat was op zich al een hele extreme keuze eigenlijk. Um, moest die, moest die, uh, die soort van ornamentiek die het werd, die moest natuurlijk toch heel aantrekkelijk eruit zien. Dus dat kun je met die kleuren en uh, organisatie van die vormen, kun je daar wel... Wat in bereiken. Ja, En als u dan nu dat nieuwe 5-euro-bed, of ik moet eigenlijk zeggen: het vernieuwde, het verbeterde uh, 5 euro bed, zou moeten samenvatten in een paar woorden, wat, wat komt er dan boven? Zie ik een, een, een goede staalkaart van nieuwe beveiligende kenmerken. Dus uh, um, uh, de glanzende elementen, uh, iridiserende inkten, uh, een doorzichtregister uh, en nog een paar dingen waar meestal niet over gepraat wordt. Dat zal ik nu ook maar niet doen. Hm. En die zitten er allemaal wel in. Dus het is wel qua beveiliging wel uh, tot de uh, tanden gewapend waarschijnlijk. Um, maar ja. <laughs> Nieuw. Je ziet net de oude serie eronder. En daar kan hij gewoon weer in. Dus in dat geval... is netjes gedaan. Maar... Oh, genoeg de, de, de... om uh, lekker klagende verhalen over te gaan voeren de komende tijd. Ook een Europees verband, alsof we daar nooit over uitgesproken raken. Het watermerk, het hologram, dat heb ik wel gezien. Dat is inderdaad het gezicht van uh, uh, de, de Venetische prinses uit de Griekse mythologie Europa. En dat is de vrouw, de dochter van het koningspaar Agenor en Telepassa. Uh, op wie uh, oppergod Zeus het wellustig oog had laten vallen zijn we helemaal bij. Vijf euro is het waard. Ik dank u hartelijk, Jaap Drupsteen. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. Acht van vijf, Hiemstra. Ik heb even heel goed naar je geluisterd gisteren, zoals dat elke dag natuurlijk noemt. Uh, toen zei je gisteren van, nou, vandaag zou eigenlijk de zon af en toe opduiken. Dus ik dacht bij mezelf toen de zon even verscheen in Amsterdam, waar ik woon, even meepikken. Maar het bleek echt een schitterende ochtend te worden. Zelfs met blauwe hemel en volop zon. Was dat, was dat zo in het hele land? Nou, dan heb je toch wel wat geluk gehad. Want het is zeker niet in het hele land uh, zo geweest. Het heeft vanochtend ook af en toe nog wat geregend. Bijvoorbeeld in het oosten van het land. Maar uiteindelijk zijn er wel overal wat opklaringen geweest. hoor. Dus uh, dat klopte wel aardig. Maar jij hebt gewoon geluk gehad. En wat ik wel merkte, Gert, was dat het echt kouder aan het worden is. Want dat is de trend voor de komende tijd. We gaan echt een langere vorstperiode tegemoet. Ja, en uh, die kou die stroomt op dit moment het land binnen. Dat gaat overigens maar langzaam hoor. Uh, achter een buienlijn die nu zo'n beetje over uh, Noord-Holland en over Overijssel ligt. Daarachter zit uh, de koelere lucht, daar is het nu een graad of 4. Aan de voorkant van die buienlijn is het nu een graad of 7. Dus dan zie je heel goed die verschillen ten, ten weerszijde van uh, dat front, want dat is het eigenlijk. En uh, daar is de wind ook al naar het noorden en noordoosten gedraaid. Dus uh, langzaam maar zeker komt die uh, koude lucht binnen, zijpelen. En dan blijven we ook de komende dagen in de koude lucht. Het wordt eigenlijk ja, toch langzaam maar zeker wat kouder. Morgen is een beetje een overgangsdag. Met overdag temperaturen van zo'n 2 tot 4 graden. Vannacht kan het al lokaal een graadje of 2 vriezen, denk ik, in het binnenland. Er komt trouwens ook weer wat bewolking vanuit het noorden dichterbij. Dus dat is voor de vorst altijd weer wat, weer wat uh, minder gunstig. En dan in het weekend hebben we, denk ik, mooi winterweer. Met uh, lichte vorst in de nacht over het algemeen. Misschien in een enkele plaats dat het min 6 wordt of zo. Net matige vorst. Overdagtemperaturen temperaturen rond het vriespunt. En dat blijft uh, voortduren, in ieder geval tot en met maandag. Maar dan wordt het onzeker wat er gaat gebeuren. De modellen zijn het niet eens voor de lange termijn. Op zich is het niks vreemds hoor, want dat is op die termijn heel vaak zo. Maar nu kijken we natuurlijk met extra aandacht naar die termijn. dacht je. Ja. <laughs> en uh, ja, het ene model zegt dat het weer zachter gaat worden. Het andere model, die houdt de winter erin. Daar gaan we ons aan vastklampen. Ja. verschillende modellen Gert Hiemstra, dank je wel. En Tommy Lee Jones in Lincoln. Sally Field in Lincoln. Tony Kushner voor Lincoln. Steven Spielberg voor Lincoln. Daniel Day-Lewis in Lincoln. Lincoln, Steven Spielberg en Kathleen Kennedy, producers. Lincoln, Lincoln, Lincoln Dat is de naam van de film. Een film over de 16e president van de Verenigde Staten... tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Die gooit dus hoge ogen bij de Oscars. De film is genomineerd in maar liefst twaalf categorieën. Filmjournalist Robert Blokland, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Was het een verrassing? Uh, nee, eigenlijk niet. Dus Spielberg is überhaupt een regisseur die natuurlijk hele goede films maakt. Uh, dat kan al echt geen slechte films maken. En het is natuurlijk een, een zeer belangrijk onderwerp, zeker voor Amerikanen. De afschaffing van de slavernij. Uh, de eenwording van de straat na een vellen en, en brute oorlog. En het is op een hele mooie uh, ja, vak, vakmanschapachtige uh, manier verfilmd, het verhaal. Ja, en door Spielberg, waardoor je weet dat het ook een blockbuster gaat worden. Nou, dat valt wel mee op zich hoor. Kijk, Spielberg heeft een grote blokbus op zijn naam staan, maar het is een vrij serieuze, een beetje trage film geworden. Het is voornamelijk Praten De Hoofden uh, twee en half uur lang. Uh, Waar je dus ziet uh, hoe uh, Lincoln het gepresteerd heeft om die slavernij af te schaffen. Lang niet iedereen uh, in de regering en in, in, in uh, uh, ja house representative was ervoor. En hij heeft dat met veel manipuleren en veel pragmatisme toch van elkaar gekregen. En dat toont die film vooral. Ja, en dat blijkt dan in de nominaties. Twaalf categorieën, dat betekent dat er ook wel wat grote verliezers moeten zijn. Uh, dat is zijn de films die meer nominaties gehad hadden willen hebben. Django Unchained van Tarantino bijvoorbeeld, of Argo van Ben Affleck. Uh, of Skyfall, de James Bond-film waar toch iedereen van hoopte dat hij uh, een aantal belangrijke categorieën genomineerd zou worden. Is niet gebeurd. Ja. Wat, uh, wat voor nominaties springen er verder uit voor u? opmerkelijk is Amour, een film van Michaël Haneke, een Oostenrijkse regisseur, heeft een Franszalig film gemaakt uh, over een bejaard koppel waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt en dat, dat ja, beïnvloedt die relatie in negatieve zin. De film is in uh, Europa op alle fronten al de jubel, de Gouden Palm, Europese Film wordt. Nederlandse filmcritici hebben hem uitgeroepen tot film van het jaar. En het gebeurt niet zo vaak dat Amerikanen uh, anderstalige films in belangrijke categorieën genomineerd uh, laten worden. En hij is voor beste film genomineerd, beste regie, beste actrice. Emmanuel Riva, uh, 85 jaar, de oudste actrice ooit die genomineerd is voor de prijs. Kijk eens voor beste actrice. Uh, dat, dat is wel opmerkelijk. Ja, en moeten we het nog over de Nederlandse film hebben? Uh, nee, want die is er namelijk helemaal niet. <laughs> die waren allemaal in de voorrondes dus al afgevallen. Uh, cowboy haalt niet eens de shortlist gehaald voor beste buitenlandse productie, helaas. En ook uh, animatie en korte film, uh, ja, telt Nederland dit jaar helaas niet mee. Ja, uh, de nieuwe James Bond is ook heel veel over te doen geweest. Een groot succes, een kast succes de afgelopen maanden. Uh, zien we die nog terug op het podium straks bij de Academy Awards? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Hij heeft vijf nominaties, wat op zich al heel bijzonder is. Het is 30 jaar geleden dat een James Bondfilm voor het laatst überhaupt een nominatie in de wacht sleepte. Uh, twee Bondfilms hebben daadwerkelijk ook gewonnen in de jaren 60 voor beste uh, geluidseffecten. En hij heeft vijf nominaties voor beste song, beste camerawerk, beste effecten ook weer. Ja, en het zou heel raar moeten lopen dat hij daar geen prijs voor krijgt. Maar iedereen had toch gehoopt dat iemand als Judy Jens of Capier Bardem... die de schurk speelt, toch ook een nominatie hadden gekregen. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus twaalf categorieën is genomineerd. De film waar het over gaat, Lincoln. Is dat dan ook een record? Mochten ze het alle twaalf winnen? Als hij ze alle twaalf wint, is het absoluut een record. Dat staat op elf en dat is door drie films ooit gebeurd. En ja, dat is nooit geëvenaard. We gaan het zien op 24 februari. Dan is de uitreiking van de Oscars Robert Blokland. Hartelijk dank.